Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. België gaat jongeren van 16 en 17 jaar vaccineren. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid besloten. Hoe meer mensen beschermd zijn tegen het virus, hoe beter, vinden ze. Zodra alle volwassenen zijn geprikt, kunnen tieners de uitnodiging verwachten. Jongeren met aandoeningen, zoals diabetes of nierproblemen, krijgen voorrang. In België gaat het net als in Nederland goed met de coronacijfers. Die blijven dalen, maar de druk in de ziekenhuizen daar is nog wel hoog. Er zijn nog altijd redelijk wat covid-patiënten. Er is heel veel uitgestelde zorg. We moeten toch zien, zeker ook dat de medewerkers in de ziekenhuizen... die hebben echt wel nood aan vakantie, dat zij die ook kunnen genieten... en dat zij in september ja, toch wel met een frisse start kunnen beginnen aan het nieuwe jaar... In Groot-Brittannië maken ze zich zorgen omdat het aantal coronabesmettingen in een week tijd flink is gestegen. Het is opvallend omdat zo'n driekwart van de Britten tenminste één prik heeft gehad. De Indiase variant van het virus komt inmiddels het meest voor en het lijkt erop dat die besmettelijker is dan de Britse variant. En dat de vaccins er minder goed tegen helpen. In Apeldoorn heeft de politie bijna 30 boetes uitgedeeld bij een illegale car-meeting. Bij zo'n meeting komen liefhebbers van sportieve en opvallende auto's bij elkaar om andermans voertuig te bewonderen. Zo'n grote groep bij elkaar mag nu niet, toch werden er geen coronaboetes uitgedeeld. De boetes waren voor andere overtredingen als fout parkeren, het overtreden van de snelheid en het veroorzaken van geluidsoverlast, zoals toeteren. En bij ons is het vandaag al voor soepel dag en dus heb je ze misschien al voorbij horen komen. Theaters en sportscholen die meteen om middernacht de deuren opengooiden. En ook in de horeca mag er weer meer tot later blijven en weer naar binnen. Ook in Hengelo was weinig geduld en dus zaten mensen daar vanochtend om zes uur al in de kroeg aan een pilsje. Ik was een blij hei vanochtend. Ik heb een ontbijtje, een biertje en uh, ongelooflijk lekker live muziek gehoord. Uh, ja, weet je, uh, dit moet gewoon weer. Geweldig, heerlijk om na zo'n lange tijd bij een café te zijn. En dat maakt mij niet uit als het om zes uur ochtends is met een heerlijk biertje. En het stomme is, als je dus één keer begint, dan heb je helemaal niet meer in de gaten dat het ochtends vroeg is of zo. Vooral niet, als je een biertje krijgt, dan uh, was het toch uh, het leek net een avondshow. Dus nee, het was hartstikke leuk.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 Zo beginnen we het derde uur van deze Zandvoort op zaterdag heerlijk zomers. Met een graadje of 14 daar buiten. Ja, de temperatuur moet je er alleen even bij denken. Robin Tick hoorde je en de Blurred Lines aan het begin van het derde uur alweer, albert -Jan. Ja, tijd vliegt voorbij. Wat gaan we in de derde uur allemaal nog doen? Nou, ik denk dat we de mooiste uh, kwalificatie, uh, chaotische kwalificatie hebben gehad die uh, dit jaar... een wellicht ook in de voorafgaande jaren hebben mogen uh, aanschouwen. Ja, maar Max was weer niet blij. Nee, en de, de, de, de meest, ge, ge, ge, ge, meest geziene kleur vlag was rood. Vier keer zelfs. Met, deze met behoorlijk desastreuze ge, gevolgen voor uh, Max Verstappen... zoals hij dat ook had in uh, Monaco. Daarover uh, zometeen uh, naar de volgende plaat meer... Uh, dan hebben we natuurlijk uh, om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Karel. Heb je nog een dier kunnen vinden dan? Ja, Karel zit er nog. En die heeft dus net ook weer een nieuwe. Er zitten twee katers uh, in het, het huis, Maar de honden die zijn uh, allemaal weer vergeven en gereserveerd. En Nova heeft ook een thuis gevonden. Daar ben ik erg blij om. Uh, uh, en wat dat betreft, Karel hebben we. Uh, een kater, uh, nee, ja, een poes. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, Zoals Live. Een live-registratie van een zanger of zangeres. En uh, dan wel een groep. In de tijd dat uh, de zomer nog echt zomer was, ben uh, ik zo vrij om dat te zeggen. Uh, dat iets, Een live-registratie dat iets later dan half vijf. En uh, de verantwoordelijke Rob staat naast mij. Ja, de... is er eentje van twee jaar geleden trouwens. Oh, nou, dat is, een, dat is vrij ja, recent. recent Dat is, dat is, dat is een recent. Nou, het gedicht van de week. Ik had hem gisteren al geselecteerd en uh, ik gooi hem er gewoon in. Want uh, uh, het is zomer en dat zullen we weten ook. Uh, dat uh, het gedicht van de week, de zomer. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dankjewel, Albertjan. Ben kijken wwwzfm livenl En wat kunnen we deze zomer allemaal doen? Want kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh,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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast. Op, op CFM vanuit Zandvoort. En dat kan op de 106.9 FM in Zandvoort en de regio. En ook op DAB+. Kanaal 6A in heel Kennemerland, heel groot Kennemerland. DAB, kanaal 6A, ook daar uh, ontvang je CFM Stanford op. Met nu Baltimora, hier is hij met de Trast van Boy. Hey! Dat was de zomerse single van Baltimora en de Tassan Boys. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, het is kwart over vier. En trouwens luisteraars van dit programma weten dan dat we gaan pitreporten. Albert Jan, een hele mooie kwalificatie trouwens. Hè? Hele spannend ook. En chaotisch. Chaotisch, spannend. Vier, vier keer rode vlaggen. En jongen, jongen. Hetzelfde wat, wat Max Verstappen overkwam in Monaco was met, in Q3 bezig met zijn snelste ronde aan het rijden. En wat gebeurt er? Een Ferrari uh, uh, blokkeert uh, het parcours... waardoor uh, hij zijn, uh, zijn snelste ronde moest af, uh, afbreken... waardoor hij als tweede van start ging dat Leclerc uitviel. is dan een ander verhaal. Maar uh, ook dat was vandaag aan de orde. Maar voordat ik uh, over die, die chaotische kwalificatie begin... alvast nog even, even weer een berichtje over een Grand Prix die niet doorgaat. De Grand Prix van Singapore gaat ook dit jaar niet door. Net als vorig seizoen is de Formule 1-race er niet mogelijk... gezien de strenge maatregelen vanwege de coronapandemie. De race stond gepland voor 3 oktober, een week na de race in Rusland... en een week voor de Grand Prix van Japan. We blijven samenwerken met alle promotors in deze tijden... en hebben nog genoeg opties om van gebruik te maken indien nodig. Laat een woordvoerder van de Formule 1 weten. Insiders melden dat er wordt gekeken naar een vervangende race in Turkije of in China... Ook de optie van twee wedstrijden achter elkaar in de Verenigde Staten is mogelijk. In eerste instantie staat er een race in Austin gepland op 24 oktober. En uh, waar ook nog insiders het over hebben... is dat wellicht uh, de Formule 1 race dan kan worden verreden... op het bekende circuit van Indianapolis. Niet die oval natuurlijk, hè, maar gewoon het, met die bochten erin. Dus ze hebben daar een twee, twee soorten circuits. Dus de oval, nou, die natuurlijk niet, want dan is het gewoon een... Uh, dat, was, dat is weggelegd voor de IndyCars. Maar gewoon het, het, het raceparcours het race uh, op die bekende uh, ronde van Indianapolis. Het zou mooi zijn. Als de, ja, heel spannend ik ook. Ik zou dat heel prachtig vinden. Goed, terug naar de chaotisch verlopen kwalificatie. Uh, de conclusie, daar beginnen we mee. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf de derde plek. Charles Leclerc, Charles Leclerc pakt pole position en Lewis Hamilton begint zondag vanaf plek 2 in Baku. De kwalificatie werd eh, vandaag maar liefst vier keer stilgelegd wegens code rood. De dag begon met een fikse tegenvallen voor Verstappen. De Red Bull-coureur reed tijdens de derde vrije training in de muur. Zijn auto bleek niet eh, enorm te zijn beschadigd, al kreeg de voorkant wel een kleine opdoffer. De monteurs van Red Bull Racing waren in ieder geval op tijd klaar met de reparatie van de auto van Max Verstappen. Het was meteen een raak in Q1. De wedstrijdleiding moest twee keer code rood geven. Eerst was het Lens Stroll die in de muur terecht kwam. En na de herstart was het Antonique Vinacci, uh, die hetzelfde lot was beschoren. Alle twee in bocht 15. En, uh, dezelfde bocht waar verstappen in de derde vrije trainingcrashtip. Nicolas Lafitti, uh, Mick Schumacher en Nicky Matsimpien reden de langzaamste tijdens, tijdens de Q1 en vielen af. Ook in Q2 weer code rood. Dit keer verslikte Daniel Ricciardo zich in een bocht. De Australië de voor de verandering in bocht 3. Verder reden Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen en George Russell... niet snel genoeg om door te gaan naar Q3. En in de slotfase van Q3... en dat is de pech weer voor, uh, voor uh, Max Verstappen... want die was met een hele snelle ronde bezig. In de slotfase van Q3 werd de kwalificatie opnieuw stilgelegd... naar crashjes van Yuki Tsunoda en Carlos Sainz in bocht 3. Wat houden we dan over? Op de startopstelling voor morgen. Leclerc start vanaf Pol, gevolgd door Hamilton. En op de derde plek vinden we dan Verstappen, gevolgd door Gasly. Sainz, Norris, Perez op een acht, uh, zevende plek. Tsunoda, uh, Alonso en Bottas op een tiende plek. In ieder geval groot verschil tussen de beide Mercedes'en. Maar in ieder geval, uh, laten we zeggen, als ze goed door bocht 1 komen... kijk Verstappen in de kont van Hamilton en kan hij wellicht daar zijn voordeel mee doen... op dit stratencircuit in Baku. Maar Leclerc vooralsnog op Pol. De race begint morgen om twee uur... en is natuurlijk op de diverse kanalen te volgen. Ja, Leclerc en... is het een beetje gewend hè, om zo op uh, Paul uh, te komen ja, trouwens. Uh... Zijn ma maatje maakt even een crash. Kan, ja. kan niemand meer zo snel zijn tijd verbeteren. De vorige keer deed hij het zelf, maar Doet nou zijn maatje. Doet me denken aan een hele poos geleden dat Alonso dat ook ergens flikte... om zijn maatje de race in zijn schoot geworpen. Nog even naar de stand om de wereldkampioenschappen. Nou, Max Verstappen op, op, op de eerste plek met 105 punten. En Lewis Hamilton gevolgd met 101 punten. Derde, Lando Norris met 56 punten. Wat een gat dan gelijk, hè? Tussen, tussen nummer 2 en nummer 3. Op een vierde plek valt Bottas En verder kijken we even naar uh, Sergio Perez. vinden we dan terug op een vijfde plek. 44 punten. In ieder geval, Max kijkt uh, Hamilton in de kont... morgen bij de start van uh, alweer de zesde race in de Formule 1 seizoen. We, uh, twee uur nogmaals begint de race. Vergeet dat niet. Uiteraard volgen op de speciale sportkanalen. Top ja, het is alweer uh, de 68ste keer dat het zo spannend is geworden in de Formule 1. Ja, en dat brengt ons meteen bij de jarige Job, die toevallig ook uh, 68 geworden is. <laughs> Herman, van harte gefeliciteerd. En deze de Animals drijven voor jou. Er is a house in your house. I'm uit van Zomerradio met de Police en Every Breath You Take. Het is bijna half vijf. We gaan hem presenteren, het nieuwe dier van de week, Albert Jan Ondanks dat het toch wel goed gaat met de uitstromen uit het asiel... heb jij toch nog een kater of poes, wat is het, die daar zit? Ja, het is een grijzende heer. Dus dan is het een... Een kater. Juist. De kroegen zijn ook weer open, dus de kater komt ook weer natuurlijk. Ja, maar dit is Karel. En Karel is een mooie grijzende heer van middelbare leeftijd. Hij is gek op aandacht en zoekt een, zoekt een huis waar mensen niet fulltime werken. Ook ga ik graag een blokje ombuiten. Niet heel lang hoor, maar met een balkon doe je de, me echt tekort. Die tuin mag niet te veel afgesloten zijn omdat ik niet meer kan springen. Ik heb namelijk spondylose in mijn rug. Daar krijg ik medicatie voor en daarvoor is het leven echt nog wel heel erg leuk voor mij... Zonder medicatie kan ik niet en ik, kan dus, uh, en, uh, ik zal dus uh, ook mijn verdere leven uh, die pillen moeten slikken. Daarnaast krijg ik ook nog dieetvoer voor mijn blaas. Ik ben dus qua gezondheid echt een senior. Ook kan ik nog wel eens uh, op wat ongepaste tijdstippen mijn miauw laten horen. Gewoon even om te checken of iedereen weet dat ik er nog ben. Om op mijn afdeling lekker naar buiten te kunnen kijken... heb ik een opstapje om, de kast, euh, om op de kast te komen. En dat vind ik heel erg fijn, zodat ik niet hoef te springen. Ik zou heel blij zijn als mijn nieuwe baasje dit ook doet voor me... zodat ik bijvoorbeeld makkelijk op de bank op en af kan. Ik heb veel liefde te geven en geniet nog met volle teugen van een knuffel... en bijvoorbeeld lekker in het zonnetje liggen. Andere dieren en jonge kinderen doen me geen plezier mee. Maar die vind ik te druk. Wilt u mij nog een fijne tijd geven? Maak dan snel een afspraak om kennis te komen maken. Ik zit met smart op u te wachten, want uh, hoewel ze echt heel lief voor me zijn... vind ik me een, een echt e eigen huisje toch echt het aller, allerfijnst. En waar verblijft Karel? Karel verblijft in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. telefoon is bruikbaar op 088-811-3420. 811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Karel, de mooie grijzende heer van middelbare leeftijd... verdient een thuis. Zo is maar net. Karel wacht op een nieuw baasje in het Kennemer Dierenthuis. Of de andere dieren die er toch nog zitten. Een paar poes, hè, geloof ik. Uh, ja, nog een poes. Die is net binnengekomen. Oké, okay, nou gaan we even uh, langs. Of uh, maak in ieder geval even een afspraak. Bij het Kennen Dieren Thuis. Kees nummer 5. Hier in Zandvoort. En hier is Stromé. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidable...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 Het is formidabel, Het is formidabel. Het is hiervoor formidabele. heerlijk om deze weer eens terug te horen. te horen. joh, De hiervoor en horen. Het is hiervoor de horen. Het is hiervoor te horen. Het is hiervoor te de een uh, gouden oude draai van uh, The Kids From Fame en Star Maker. the things i see but i keep asking myself why Lekkere klassieker, de Kids from Fame en de Star Maker. Ja, we gaan het hebben over de SOS Live. En uh, ja, die past wel een beetje bij het strand, uh, zeg maar, de SOS Live uh, van vandaag. Want uh, we gaan even naar op het jan Ja, prachtig. En een live-uitvoering, hè? En een live-uitvoering, inderdaad. Bluff en uh, Geike naar In de SOS Live van vandaag, Zouterlanden. Pas nou, zo ga ik nu. weten dat met jou te koud tronseren. Er zijn mensen die naar warme landen eeuwig wij Maar we hebben geen geld in onze koude landen. Ze gaan naar je ouders in Zoutenlanden. In landen of Vanessa. En dan zitten we hier in het oude wat je vertelt, telt, heb ik een lucht Boven mijn hoofd zie ik de grijze volk. Old God. Ja, wat mooi, hè? Kippenvelmoment zo op uh, de zaterdagmiddag. Zoutenlander van uh, Gijk Aanaar en uh, Pascal Jacobsen, oftewel Bluff. Inderdaad, uit uh, 2018 zat er een jaartje naast, trouwens, met mijn 2019. Was 2018 tijdens uh, Concert at Zee. Wat een uh, mooie uitvoering. Nou, we blijven nog even in de zomer, want het gedicht van de dag komt eraan. Want het is zomer, het gedicht van vandaag... stond vanmorgen op onze CFM-app. We gaan weer naar het strand. Want, want het is zomer. De natuur heeft zich weer opgemaakt. De zon, de zon is weer ontwaakt. Want, het is zomer. Terrasjes vol gezelligheid. We en, en we hebben, we hebben weer alle tijd. Want, het is zomer. De meeuwen zingen weer hun lied en iedereen geniet. Want het is zomer. Kijk, de buurvrouw van hiernaast heeft haar kleren uitgedaan. En de deurwaarder, de deurwaarder komt langs met rode rozen. Bij het orgel in de straat dansen de kinderen in de maat. In de somberste buurt schijnt nu ook de zon. Het lijkt wel... Of de narigheid verhuisd is voor altijd. Want het is zomer. Vakantie is voor iedereen. Waar gaan we dit jaar heen? Want het is zomer. Zandvoort is weer in. Er zit ijs op mijn kin. Want het is zomer. De mussen vallen van het dak. Er is geen koude kak. Want het is zomer. Zelfs de bussen in Zandvoort klinken anders dan normaal. Duizend kiteservers op zee in velle kleuren. En Rutte, Rutte op de tv. Doet ook, doet ook aan de zomer mee. En het weerbericht, het weerbericht luidt de bel voor de zon. Want het is zomer, eindelijk zomer. Het is de tijd voor onze Zomer. Van vanavond is een gast, zoals we op alle gasten, maar we zijn op hem echt heel trots. Want dit jaar viert hij zijn 50 jaar jubileum. En wat heeft hij ook een prachtige liedjes gemaakt. Absoluut wel, lieve mensen erbij zijn natuurlijk de allergrootste komiek van Nederland. Er zit alleen een ontzettend aardig mens, een geweldig talent, maar daarbij ook nog een grote ster. Dames en heren kent we natuurlijk allemaal, René. Mogen wij daarom een gigantisch arena applaus. Hier is de enige echte, André van, van der. Morgen in de krant, we gaan weer naar het strand, want het is zomer. De natuur heeft zich weer opgemaakt, de zon is weer op de waard, want het is zomer. Kijk de buurvrouw van hiernaast, heeft er vleeren uitgedaan. En de deurwaarde komt langs, met rode rozen. in de maan en in de zonnigste buurt schijnt nu de zon. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, daar op een kerk, een karmig een slagerij, een van het je vrouw op de fiets, het zegt u hoogst waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit donk, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die op de keien. Het raadhuis met een kop ervoor. een zandweg tussen koren door het veen. Dat van mijn vader, waar ik door geboren Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Hey, een echte rechtens. Ook als hij niks aan je verdient En toch je vriend te zijn Je hele leven lang Een echte vriend maakt het niet uit Al heb je zelf geen rode dacht Hij is en blijft een echte vriend Een echte vriend Een echte vriend is pas een vriend als hij ik aan je verdient en of je vriend wil zijn, je hele leven. Als de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit het winter slag, Op die mooie mooie koperen kraan. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Want is zich nu van kwaad bewust? Alle dagelijks wordt uitgeblust Oh, wat is er leven fijn Als de zon schijnt En de allergrootste pessimist Wordt een veel gevraagde humorist Oh, wat is er een leven fijn Als de zon hey! schijnt In de wereld is een bloem daarbij de puur vrouwen kon alles ziet er anders uit als de zon stijgt, zilveren votels vliegen door de lucht ieder de drama op de kolle Alles ziet er anders uit als de zon stijgt, alle ziekenhuizen raken leeg en de bakkers vrouw rond door het dicht. O, oh, wat is het leven vrij. Als Schijnt. En ja, de wereld met de nieuwe kleur. Overal hangt zo zalig zoete geur. Oh, wat is het leven fijn. Als de zon schijnt. Hé! Gaan we Oh, wat is het leven fijn. Als de zon schijnt. Het terrasje zitten overvol. Alle mensen raken Oh, wat is er leven fijn in de zon? Als de zon niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is er leven fijn? Als de zon stijgt, als de zon stijgt, Als de zon stijgt. You know I love you. Uh, gedicht van de dag. Heb jij uh, van de week uitgekozen, zeker Albert? Uh, ja, ook helemaal zomers. Ja, ik zat uh, lekker ja, op mijn balkon. Uh, op een uh, graadje of 25. Je onder, denkt uh, dat de, kan wel. Onder de paraplu. Ja, een paraplu is dan nodig. Uh, een parasol bedoel je waarschijnlijk, of ja, niet? Ja, ja, paraplu. De andere ja. paraplu ja kijk <laughs> ja, dit is die paraplu die ik nog steeds had van ons van, uh, van, uh, van de weerman van Lex van ja dat snap ik al dat snap ik al dus ik moet nu een paraplu ik moet nu een parasol hebben ja zo is het maar dit nou uh, ja zonvoet op zaterdag vandaag lekker in de in de zonnige klanken. ja 1 juni de meteorologische zomer is uh, begonnen dus uh, dan mag het ook alweer. En wij zijn ook weer begonnen met de, de zomerhits op CFM. Als je non-stop luistert, krijgen we weer veel meer zomermuziek te horen. Dus houd de radio aan op CFM. Niet alleen voor Zatvoort op zaterdag, maar ook de andere mooie programma's. Morgen onder meer jazz natuurlijk. Morgenochtend van 10 tot 12. En uh, uh, ja, wij zitten morgen in Azerbeidzjan. Ja. Dus uh, dat wordt. Ja. <laughs> Kijk maar we... uit dat ze je niet gaan uh, aanrijden, want uh, de een klapt zo op de ander uh, daar. Ja, het kon een lange middag worden, na die chaotische kwalificatie van uh, hele middag. Ja, Max was niet blij, want uh, wederom door een uh, Ferrari uh, ja, de laatste run uh, gestopt in de Q3. Ja, dus uh, net weer met zijn snelste tijd bezig. Het staat ook al uh, in alle media dat hij niet. Hij, wa hij was not amused. Nee, dat, dat was, zag je ook wel. Hij Hij was pistreisig. Dus, uh, maar goed, het is niet anders. Uh, hij staat uh, achter uh, Lewis Hamilton op de derde plek morgen. Bij de start van de Formule 1. Om twee uur, nogmaals, om twee uur begint de race. En uh, nou, nou zijn de rollen omgedraaid. In Monaco zat uh, Hamilton uh, achter, uh, ruim achter. Uh, uh, Max. Uh, Max. En uh, wat dat betreft uh, kan het een mooie race worden. Een spannende race. Ik bedoel wel met de rechte stukken. Dus we kijken hoe het met de snelheid zit van, uh, van de Red Bull. Ten opzichte van Mercedes. Bottas kan geen rol van betekenis spelen. Want die staat uh, ver, ver, ver achter. Uh, er wordt gehockey trouwens. Hè? Ja, de heren die... zijn uh, het EK mooi begonnen gisteren ja. tegen Frankrijk. Ja, en ook de dames uh, die zijn uh, uh, momenteel bezig uh, uh, tegen Ierland. Tussenstand daar uh, is... Uh, de wedstrijd is om half vier begonnen. Dus tussenstand is Nederland 4, Ierland 0. Kijk! En morgen krijgen we natuurlijk het, uh, een herhaling... <laughs> van uh, ja, toch altijd een beladen wedstrijd. Dus het speelt de Heeren uh, hockeyteam uh, tegen... Duitsland. Oh, okay. god, oh god, oh god. Dus we god. hadden weer een originele nederland duitsland Ja, morgen. dat vonden we met het. Uh, de, de, de, hoe heet dat? EK-voetbal vonden we het ook niet leuk, hè? Nee, nee. Dus, met uh, de, met de, Hoe heet dat ook weer? Voor junioren junior, hè? Is dat. Ja, voor junioren junior. was was een halve finale. Twee ja. hè, voor de Duitsers. Maar die stonden al binnen tien minuten met 2-0 voor. Ja. Dus dat was een beetje Voor Duitse ja. De Duitsers dan, ja. Maar goed, uh, morgen, dus vandaag de, de, de, de Nederlandse dames aanbak hockey. Morgen de heren weer Nederland-Duitsland. Dus sport al om morgen. Nou, wij zeggen tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Zometeen Fred hoor, met uh, Entertainment for Tot volgende week. Dag. Doei doei. Really might you